Het weer bewolkt veel regen en ook staat er een stevige westenwind. Daarbij kunnen windstoten voorkomen. De loop van de ochtend trekt de regen naar het noordoosten weg, dan breekt de zon door en dan wordt het overdag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, hoe zit dat toch met die verdiepingen? Waarom noemen ze het verdiepingen en niet verhogingen? Ja, je noemt het ook etages natuurlijk. Of ik woon op twee hoog. Maar ja, mensen wonen ook op de tweede verdieping. Of een bedrijf zit ook op de tweede verdieping. Of op de derde verdieping. Terwijl het is helemaal niet diep. Het gaat omhoog. Waarom heet het verdieping? Waar komt dat woord vandaan? 0800 1121. Mailen naar Nachtzuster kan altijd via nachtzuster. Omroep, en uh, chatten kan via www.nachtzuster.net. En bellen kan dus als je alles weet van verdiepingen. Maar ook als je nog een uh, bijdrage kunt leveren op het verhaal van Marti. Die wil weten waarom de treinen in verschillende landen in Europa links of rechts rijden. Terwijl we het net uitgebreid over voordelen en nadelen van links en rechts rijden met de auto hebben gehad. Maar er was dus een uitbreiding van die vraag van uh, Marty. Waarom doen de treinen dat niet? Ze allemaal aan dezelfde kant van de rails rijden. 0800 1121. En dat nummer kun je ook mee, uh, kunt bellen als je mee wilt doen met het smurferspel. Ik zoek nog iemand voor het smurferspel die het aandurft. die denkt dat hij het kan. Het is heel eenvoudig. In plaats van werkwoorden gebruik je vervoegingen van het woord uh, smurfen. En als je drie vragen dan beantwoordt zonder de fout in te gaan en toch een werkwoord te gebruiken... dan uh, kun je een prijsje winnen. 0800-1121 als je mee wilt doen met het Smurfwoorderspel. En datzelfde nummer blijft natuurlijk ook altijd beschikbaar voor als je rondloopt met een vraag. En laten we het vooral niet meer over spinnen hebben. Dat helpt tegen de kippenvel. Alleen Katie Mello nog. A black man is racist is it okay if it's a white man's racism that made him that way 'Cause the bully is the victim they say by some say Spiders Web van Katie Mellower was dat. Anna, goeienacht. Hallo, hallo Assel. Hallo. Ik wilde een uh, kleine bijdrage doen aan het uh, concept van links en rechts rijden. Ja. Uh, ik heb gelezen in een boek van Rudy Kouwers, Oost-Indisch in Kamp-Syndroom. Dan gaat het over Nederland-Indië. Toen we Indië nog hadden, een dubbeltje een dubbeltje wel. Hè? Ja, vroeger. Ja. En toen uh, moest er een we spoorweg aangelegd worden op Sumatra. En dan moet je je even voorstellen dat eiland, het ligt een beetje horizontaal voor je. Mm -hmm. Zo'n lang eiland ja. van Nederland-Indië. Kun je me dat even voorstellen? Ja, maar ik zal het plaatje er even bij halen voor mezelf. Ja, maar ga gerust door. Ja, oké. Okay. En er moest een spoorlijn aangelegd ge worden van uh, oost naar west, zeg maar. Ja. En de Nederlandse-Indische go dat uh, gaf de occasie uit aan alle spoorwegarbeiders: alle telefoonpalen rechts van de rail. Ja. En die kwamen in het midden-Subatra samen. Ja. Nou, dan moet je even verder denken, want dit was het. <laughs> Ja. Ik snap hem niet, hè? Ik nee. snap hem niet. Nee. Stel het je even voor. Ja, ik doe mijn best, maar het is. Nou, uh, beginnen ze, uh, in de het is voor mij ook al 9 over reeuw. 5. En dan beginnen ze West van, oh, uh, uh, rechts van het rail. En dan komen ze dus niet uit. Oh. Nee. Nou, je vindt het geen leuke grap, maar het is werkelijk gebeurd. Oh, het spijt me. Oké, okay, Nou, niet boos worden, nou. Dat nee, ik het niet snap. Boos. Oh, je gelukkig. een beetje in het water als je het niet snapt. Ja, maar er zitten allemaal mensen te luisteren, joh. Die zitten nu te schuddenbuiken van het lachen, want die snappen het wel. Oh, dan is het goed. Ja. Ik hoop dat je gelijk hebt. Dank je wel. aan links en rechts rijden. Ja. Dag. Dag. Oké. Okay. 0800-1121. Beb. Ja, hallo, daar ben ik dan. Hallo, wat moest je lang wachten, hè? Nou, geef niet. Ik oh. lig toch in bed. Eigenlijk. Maar uh, ik had een, an een, een uh, antwoord op nil. Ja. Maar eigenlijk vind ik het ook heel erg uh, leuk voor jou. lijkt me. Wel. Ik had ook een heel erg spinnenfobie en daar ben ik van afgekomen. Oh. Wil je dat weten? Nou, weet je dat ik... Ik ben zo bang van spinnen... dat ik gewoon bang ben dat dit verhaal eindigt... met dat ik een spin over mijn hand moet laten lopen of zo. Nee, dat hoeft oh. er helemaal niet. Ja, nou, dan dus mag je vertellen. Ik ben opgelucht. Oh. Want, uh, ik zag een, een uh, paar jaar geleden een oproep in uh, de krant... of je mee wilde doen met een onderzoek om van je fobie af te komen. En toen heb ik dat gedaan voor, voor studenten. En uh, nou ja, ik wil wel gaan vertellen hoe het was. Maar ik ben nu in ieder geval nooit meer bang voor een spin. En uh, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik niet. Maar ja. en, uh, het is wel een beetje... Je moet het wel durven, denk ik. Ik weet ook niet of ze het nog doen. Hmm. Maar ik werd dus... Met, um, je gaat met je hoofd. <laughs> dat klinkt heel eng. Je gaat ja. met je hoofd in een scan. Ja. Weet je wat dat is? Ja, maar dat nou, vind ik niet eng. dopjes op je hoofd. Ja. En dan laten ze je uh, foto's zien. Gewone video's of zo. Van allerlei soorten spinnen. En dan komt er een arts binnen die, ze, die na tien minuten die vraagt. Hoe, of je aan wil geven hoe bang je nog bent. Ja. En dan, en dan gaan ze weer door met gewoon geweldige spinnen te vertonen. En dan na een poosje, dan denk je... Oh, die heb ik al gezien. En oh, die mist een poot. Of uh, oh, dat is een best grappige spin. En dan krijg je een pauze... en dan krijg je allemaal mooie vlinders te zien. Ja. Yeah. Dat kreeg ik. En daarbij werd uitgelegd... dat sommige mensen ook heel bang voor vlinders waren. En uh, nou, aan het eind dacht ik... er was maar één spin waar ik een beetje bang voor was. Dat was een... Oh, dat mag ik niet tegen jou zeggen. Natuurlijk een hele grote zwarte. Ja. Yeah. Maar ik... Nee, maar ik kan ze ook niet doodmaken hoor. Ik laat ze gewoon lopen. Maar laat je ze nu lopen omdat je helemaal over je spinnenaversie heen bent en denkt: nee, van, Goh, die ben, beestjes. Ik, ik, wil, ik kan eigenlijk geen een dier doodmaken. Oh ja. En dan ook okay. tot in het absurde hoor. Maar ik, ik heb wel een poosje in Frankrijk een keer een, een, een hele enge spin oh. in een gootsteen gehad. En dan ging ik, s'avonds, zei ik: Even blijven, even rustig zitten. En dan ging ik toch maar slapen. Nee. <laughs> maar nu voor, voor Niels, hè? Wat zeg je? Voor Niels. Voor Niels? Voor Niels, antwoord voor Niels. Ja, oh sorry, ja, ik zit nog even bij, bij de enge spin in de, ja, in de ja, goos en in dan slapen. Maar je, je, kan, je kunt af. ik weet alleen niet of ze dat onderzoek nog doen. Nou, ik weet niet of ze dat onderzoek doen, maar ik weet wel, ja, je, moet, je moet vaak je angsten onder ogen zien. Dus dan moet je beginnen met een ja, klein nou, spinnetje. Ja, dan het wel onder ogen en ik kon die scannen ook niet uit, hoewel ze... Zegt dat als het te gek wordt, dan druk je maar op het knopje en dan word je eruit gehaald. Oh. Maar ja, ik dacht, ik ben het aangegaan. En uh, het viel wel mee. We houden het er erop Ik was op. zo bang dat. Oh. Dat ik oh. oh. van mijn vader Dat als ik. Nou ja, als ik maar ook wist dat er een spin was, dan kwam ik daar absoluut niet binnen. Nee. En dan is nee. helemaal weg. Maar weet je wat het erg is? Denken. Ze zitten overal. Uh, nou ja, bij mij niet, want ik woon toevallig acht hoog. Nou, wedden. Wedden? Wedde ook op de achtste verdieping? Ja. ja. Kom eens hoor. Ja, wacht goed. even, hoor. Um, ja. Ik moet even iets aan dat ding doen, want ik versta het niet zo goed. Aan dat ik ding? Ik versta het niet zo goed, maar nu heb ik je weer, geloof ik. Ja. Hallo, hallo. Ja, ja, ja, ik ben er. Um, ja. Nee, weet je, ik, begrijp, ik kan niet uitleggen waarom ik het begreep, maar ik dacht, hoog is ook diep. Want als ik naar beneden val, daar ben ik nog bang voor, dan val ik heel diep. ja. Ja, en, maar dan zou je, als je naar Google kijkt, dan zie je bij. Uh, even kijken. Bij verdieping zie je. verdiepingshoogte. Dat is helemaal natuurlijk een idioot woord, maar dat gebruiken ze in de bouw. Oh. Maar als, als, ik, als ik een beetje met jouw filosofie mee zou moeten gaan. en jij woont op acht hoog. Ja. Dan woon jij. en hoeveel verdiepingen heeft jouw uh, flat? Hij heeft er tien. Tien. Dan ja. zou jij dus eigenlijk op de tweede verdieping moeten wonen. Op de tweede? Nee? Ja. Om? Oh ja, omdat er twee boven mijn hoofd zijn. Ja, dus dan zouden de, de mensen die op de tiende verdieping wonen... die wonen dan... die wonen gewoon? Nee, dat is een rare... Dat, nee, ja, dat, ik, dat, ik hoor het bedrijf. ook. Dat is raar. Ja. Nee, dat vind ik niet goed. Oh. Nee, maar kijk... Uh, uh, als je een gat in de grond hè, dat is een diepe kuil. Als je daar onderin staat, dan, moet je, dan is het ook hoog als je eruit moet. Ach, nou ja, dit klinkt een beetje... Nee, als je in een kuil staat, moet je omhoog. Ja, dus, en dan sta je in een diepe kuil. Ja. Snap je? Ja. Maar, ja. Dat, is, maar dat is toch anders dan, dan dat je op acht hoog woont... en op de achtste verdieping woont. Dat blijft toch raar. Hm, ja. Ja, Verdieping. Het is, het is ook een vreemde gedachte. Ja, ja ik, ik kreeg via, via de mail kreeg ik nog een uh, artikeltje van, uh, ik weet niet, was onze taal, was het volgens mij, waarin uh, werd gesproken dat mensen hadden vroeger een zolder hadden, ja. waar je eigenlijk nauwelijks kon staan. Ja. En toen kwam er een periode van wat meer rijkdom, dat mensen dachten van, nou weet je wat we doen? Als we die zolder nu een klein beetje verdiepen, ja. dan, uh, uh, dan kunnen we er staan en dan kunnen, hebben we een extra kamer. Ja, maar dan hadden ze toch ook kunnen denken als we het een beetje verhogen. Ja, ik zeg ook maar wat hoor. Ja, dat kan, maar je had vroeger natuurlijk hele hoge, uh, hele hoge kamers. Dus dan, had je, dan is het uh, praktischer om uh, uh, de, de ja. zoldervloer een klein stukje te verdiepen... dan het hele dak er te gaan ophogen. Ja, ja, ja. ja. En dan deden ze zelfs, lees ik in dat artikeltje, wat ze vroeger dan deden. Dan verdiepte ze ja. dus eerst de zolder... Ja. En dan hadden ze nog zelfs zoveel ruimte over... dat ze nog een, nog een verdieping eronder ja, konden maken. Ja. Oh, zo Ik hoor aan je stem dat je het dat, niet dat gelooft. Niels ook nu. Als hij nog luistert onder zijn zeiltje. dat weet ja. ik ja. niet. Maar ja. nee, ik, ik dacht, we ja, gaan diep en, diep en hoog wel. Hoog ja. en diep is eigenlijk hetzelfde. En ben je ook bang voor... Want je bent bang voor hoogtes, maar ben je ook bang voor dieptes? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Als ik voor zo'n rotspleet zou staan en ik kijk naar beneden. Ja, dat vind, dat vind ik eng. Ja, want dan denk ik meteen, nou, de, de, misschien val ik er wel in. Ja. Ja. Dus. En um, uh, als je gaat zwemmen. Zwemmen? Ja, stel dat je zwemt ergens waar het zo helder is dat je de bodem kunt zien. Vind je dat ook eng? Oh, zwemmen. Ja. Oh, dat zou ik. Uh, ik, ik, uh, ik, ben een beetje, oh, dan ben ik al, weer allerlei angsten. Ik ja. ben een beetje bang voor voestige golven, dus ik zwem niet zo erg veel. En ik ben ook niet zo gek op zwembaden, dus eigenlijk kan ik er niet over oordelen. Oh, ja, nee, maar ik, dat, ik hoorde dat laatst dat mensen die bijvoorbeeld gaan duiken, die ja. kunnen ook last hebben van hoogtevrees. Ja, dat snap ik wel. Dat, dat, dan denk je, nou, ik kan maar doorgaan en maar doorgaan. Ja, maar je kunt niet vallen. Het zit gewoon in je hersens. Het is dagen. ook zo. Het zit net als met die enge spinnen, het zit allemaal gewoon in je hersens. Het is allemaal ergens en het ja. komt ergens door. Want kijk, ja, mijn vader vlo vloog vroeger het scheurtje uit. En dan zat ik in de tuin te spelen en dan zag ik, wist ik het al, dan kwam even later mijn moeder. En die ging het scheurtje in en dan zei ze tegen mijn vader, zo, je kunt je gang weer gaan. Had zij de spin doodgemaakt. Ah, uh, echt? Ja. Ah, uh, wat schattig. Ja, lief hè? Maar dan kwam hij eruit en zat er, zat er één spin in het hele schuurtje. Oh, dat ik denk wel een hele grote hoor. Want ja. Het was een grote tuinspin of zo, weet ik niet. Maar ja, hij een was tuinspin. er gewoon bang voor. En dat zit dat is, dan is, dat is, dat is, dat is kennelijk in de genen. Maar ik ben er wel af. Ik vind het allemaal leuk na. Nou. Ik vind dat we een leuk gesprek hebben gehad. Maar nu ben ik bang voor tuinspinnen. Nee. Ik weet niet wat het zijn. Ik ken oh, ja, wel tuinslangen, tuin. slangen, maar tuinspinnen... Die, die zijn helemaal... Die zijn ongevaarlijk, hè? kruisspinnen. Moet je maar eens goed kijken met een loep. Dat zijn hele mooie beesten eigenlijk. Dus ik denk er nog je even, je even over na. Dank je wel, Beb. Dat doe je echt niks. Nee, ja, we zullen het nog wel eens even zien. Nee, nou, ik denk er nog even over er na. Dank je wel. <laughs> dag. Hey, dag. Hoi. 0800 1121, zeg ik gewoon nog maar een keer. Willem. Ja. Hallo. Oh ja, over die verdieping. Ja. Ja, daar, ik, ik heb al een tijd op die taalverschijnselen gelet. Ja. En ik heb daar zo mijn eigen uh, theorie over. Ja. Kijk, het is een soort van politiek correcte gehoorzaamheidstraining. Dat loopt al tientallen jaren. <lacht> het, is het, het woord verdieping is politiek correcte gehoorzaamheidstraining? Ja. Prachtig. Ja, maar het, het is er eentje van een onnoemelijke rij. Oh. Want uh, kijk, in een auto zit een tandwielenbak en daar schakel je diverse vertragingen mee en dat noemen we dus een versnellingsbak. Oei, oh, dat is een mooie. Ja. Ja. Nou en uh, dan heb je nog uh, uh, je linkerhand is je progressieve hand oh. en bovendien onafhankelijk. Ja. En dan heb je dat uh, nee, rood-groen nee. is. Ja. Wat? Rood is groen. En ja, nu wordt het allemaal een beetje raar. Nou, GroenLinks links bijvoorbeeld. Oh zo, ja. Dat zijn oude communistjes, maar ze noemen zich groen. Ja, ja. Zo ja. hebben we ook het groene boekje. Wat dan dus een rood boekje is. He? En die hebben weer het groene boekje. Helemaal is in de boekje. lijn van, van, van dat type denken ook de mensheid afgeschaft. Hè? Huh? Ja, je moet me iets meer aan het handje verboden. nemen, hoor. Want ik, het is voor mij... Het, het is woord is een mensheid half is op het ogenblik verboden. Het woord dat mensheid... bestaat niet meer. Oh. Dat moet menselijkheid heten. Ja, in, uh, in de term uh, misdaad jegens. Toch? Nee, in alle oh. termen. Mensheid bestaat niet meer? Nee, hebben ze afgeschaft. Oh, dat wist ik niet. Heeft niemand mij even gebeld? Ja, dat is toch jammer. Maar goed, maar jij lette zo'n beetje op die taal... maar je hebt niet een oplossing voor de verdieping gevonden. Ja, natuurlijk wel. Oh. Dat is precies vergelijkbaar met die zogenaamde versnellingenbak... die een vertragingenbak is. O. Oh. Er, er, er wordt ge gemanipuleerd. Maar het is een gewoon een gehoorzaamheidstraining. Er zitten een paar uh, ja, duistere hobbyisten zulke dingen te bedenken... En dan kijken ze of iedereen daar wel braaf in meegaat. Oké. Okay. En uh, zeg jij wel eens dat je op de zoveelste verdieping bent geweest, of weiger je dat oh, dan ja, ook? Nou, kan me niet zo gek veel hoe ze dat noemen. Uh, maar je zou de bovenste verdieping nul kunnen noemen. Zoals het in sommige talen gebeurt. Ja. Yeah. Of, uh, ja, je kunt er niet parterre tegen zeggen, want dat is. Uh, ja, wat de Duitsers noemen groenstok. Hè? Oh. <laughs> dat is de, de vloerverdieping. Oh. Bodem. Ja. Nou, dan, uh, dan is het dus gewoon een kwestie van niet meer zeggen, denk ik. Ja, maar een aantal van die dingen ligt graag was <laughs> Maar toch ben ik niet belangrijk genoeg om er verder op te letten. Oh, gelukkig. Nou, ik, uh, ik uh, onthoud het even dat ik in ieder geval niet meer van de mensheid kan spreken. Nee, Want dan dat, krijg ik de rode boekjespolitie op dat, dat, dat vind ik echt een heel irritante wijziging, hoor. En bovendien, uh, kijk, ik ben nou 70. Ik, uh, ik trek me daar niks van aan. Oh. En ik gebruik ook de spelling van omstreeks, uh, wat was het, 1950. Die vond ik toen nog wel netter dan wat ze tegenwoordig proberen te knoeien. En, en uh, zeg je dan ook, als je dan, uh, het over de mensheid hebt, dan zeg je dan ook mensheid? Nee. Menselijkheid is voor mij een ander begrip dan de mensheid. Nou, dat vind ik ook hoor. Ja, het is een andere discussie en dat, natuurlijk. En, maar. en om nog steeds te komen met het mensdom, dat vind ik ook niet, niet altijd heel erg passend. Hoewel het zo'n beetje op hetzelfde neerkomt. Maar het klinkt zo dom. Oh. Ja, mensdom klinkt natuurlijk ook niet. Ja, nee, ja. Maar ja, mens slim zou ook weer niet de lading dekken, hè? Dan, een, dan kom je er helemaal niet meer uit. Nee, inderdaad. Maar in de, in de mensheid en menselijkheid... ik wist nog niet dat daar weer beslissingen over, uh, over waren. Het woord, het woord mensheid wordt gewoon niet meer gebruikt. Dat heet allemaal menselijkheid, plotseling. Ja. En, maar voor mij zijn dat twee verschillende begrippen. Nou, Het is niet helemaal waar. Ik, ik hoor toch de laatste tijd af en toe nog in het nieuws... ook gewoon nog het woord mensheid gebruiken. Dus dan is de memo ook nog niet dan helemaal... heeft iemand zich waarschijnlijk vergist. Ja... Maar, uh, dat is de, de memo van de Groene Boekjespolitie is nog niet rondgestuurd. Nee, het zou kunnen. Ja. Nou, ik, uh, ik, we hebben, nou, hebben het over mensheid en dan denk ik automatisch een human. En dan denk ik, ik zit eigenlijk even een plaatje te zoeken dat erbij past. Vind je het erg? Aan wat? A human. Human. What? Ja, ja. ja humaniteit en uh, humanidade en zo. Ja. ja, het is eigenlijk allemaal heel logisch. Zo kun je... En um, uh, vind je het goed als ik dat ga draaien? Oh, ja, draai maar. Dan draai ik uh, You're Only Human van Billy Joel. Dat is een mooi liedje. Is goed, dan blijf ik nog even aan de telefoon... want ik heb geen radio aanstaan. Oh, nee, dan mag je door de, door de telefoon meeluisteren. Mm -mm. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Goeienacht. Zagela. Dag. Dag. Only Human, van uh, Billy Joel, was dat. 0800 1121. dat nummer kun je nog uh, een half uurtje bellen... als je een vraag hebt of een antwoord. Of als je het aandurft om mee te spelen met het smurf -worderspel. Als je denkt dat je, het, uh, dat je het kunt, antwoord geven op een vraag... zonder werkwoorden te gebruiken, maar gewoon vervoegingen van het woord Smurf. We gebruiken dus bijvoorbeeld... Uh, ik uh, Smurf vandaag uh, naar het zwembad. Ja. Dat pff, is nog best lastig, zeg. Nou, als jij het wel kunt, 0800 1121 en uh, smurf meeven en dan uh, kun je het spelletje mee meesmurven. Uh, Maurice, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil reageren over het uh, linksrijden op het spoor. Ah, oh, mooi. Oké. Okay. Ja, het nou, is namelijk zo: um, in de tweede, na de Tweede Wereldoorlog hadden we natuurlijk het Marshallplan. Ja. En uh, die hebben dan Nederland geholpen daarmee. En uh, toen werd dan de opdracht weer gegeven aan de Duitse firma Siemens. Ja, het was natuurlijk heel erg cru om dan al een Duitse firma te geven. Yeah. Ja. En uh, zodoende heeft Nederland uh, het, het, hetzelfde systeem als in Duitsland waar ze rechts rijden. Ja. En alle onderringende landen, nou, dat is uh, België en, en zo, die hebben dus het Engelse systeem. En hmm. daar rijden ze natuurlijk links. En was dat, is dat in dezelfde tijd geweest dat zij de opdracht gegeven hebben voor, um, uh, uh, uh, aan een Engelse nou ja, ik denk dat, ze, dat oh. de België toen de tijd uh, gewoon zaken gedaan heeft met de Engelsen. Ja, ja precies. Niet met, niet met de Duitsers hebben willen doen of zo. Goh, dan zou ik nog wel eens willen weten waarom toen de beslissing is genomen om met het Duitse bedrijf in uh, Ja, nou ja, dat was eigenlijk meer, meer van. het, uh, vanuit Amerika natuurlijk. De Amerikanen hebben de opdracht gegeven aan Siemens. En Siemens heeft natuurlijk het beveiligingssysteem in, in Nederland uh, ja. Uh, ja. gedaan. En ja, kijk, voor de, voor de Tweede Wereldoorlog was er amper natuurlijk dubbel spoor, want het was natuurlijk allemaal enkelsporig. En toen zijn ze natuurlijk het netwerk, het spoornetwerk uit gaan breiden En toen is het allemaal dubbelsporig geworden. En zo doen hebben wij het, het, het Duitse systeem, het, het Amerikaans, eigenlijk het Amerikaanse systeem, hebben wij genomen. En nou ben ik altijd zo bang dat jij nu gaat zeggen, um, uh, uh, ja, algemene ontwikkeling. Als ik vraag, hoe weet je dat? omdat ik werkzaam werkzaam ben bij het spoor zelf. Ik kom, ik kom net van mijn werk af, dus uh, ik ben onderweg naar huis. Ah, ja, ja, wij, wij, wij doen uh, wij doen zeg maar de beveiliging wanneer de mensen dus aan het spoor werken. Dat doen wij de, de veiligheidsorganisatie eromheen. doen wij organiseren. Ah. En in onze opleiding hebben wij dit geleerd. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen dat dat uh, in het hele traject een beetje, een beetje geschiedenis van de veiligheid van het spoor dan wel aan de orde komt. Maar gaat ja, het. Klopt, ja. ga, geeft het nooit verwarring dat je dan in sommige landen om moet schakelen even naar links toe en hier weer naar rechts? Nou, toe? Het, het is namelijk zo: uh, we hebben natuurlijk een aantal uh, uh, grensstations, net als Roosendaal, uh, Maastricht, uh, of tenminste IJs is er dan eentje. Maar dan rijden ze, zeg maar, op het Nederlands grondgebied rijden ze al linkerspoor. Ja, ja. Dus ja. dan gaan ze eigenlijk niet in België gaan ze overschakelen naar het linker spoor rijden, maar dat doen ze al in Nederland. Ja, dus dan, uh, dan loop je al een beetje op de zaak vooruit en ben je een beetje gewaarschuwd. Ja, maar het is wel heel erg verwarrend vooral de mensen die natuurlijk veiligheid aan het spoor staan wanneer mensen ja. zijn, aan het werken zijn. En er staat een veiligheidsman bij, die is natuurlijk altijd gewend dat die, dat die trein van rechts komt. Ja, ja precies. Eh, maar dan op die, dat soort gebieden... Uh, heb je natuurlijk een, een, een beetje een verwarring van... hé, hey, uh, ze rijden hier linkerspoor. Alhoewel ze natuurlijk in Nederland ook gewoon linkerspoor kunnen rijden. Hè, want de, on, ons beveiligingssysteem is zo ingesteld... dat, dat de, de trein natuurlijk op allebei de sporen kan rijden. Oké, okay, ja, nee. maar dat is, dat, dat is altijd natuurlijk een kwestie van... als je maar op de hoogte bent, dan, uh, dan let je wel op, toch? Ja, ja dat is zo. Ja. Nou, mooi. Alles goed gegaan vannacht? Ja, we hebben vannacht met de, met de Spenotrein geslepen, dus alles goed gegaan. En wat het voor trein is nou weer gegeven. een Speno-trein? Ja, de Spenot is een slijptrein. Die is vorig jaar daardoor bij Stavoren nog door het stootje heen gegaan. Oh. Al onbekend. Oh, Bij iedereen. Dus, uh, maar dat is vannacht allemaal goed gegaan. Dus, oh, gelukkig. Uh, alles is weer geslepen, dus uh, het, het spoor is wat rustiger voor de mensen. Gelukkig. Nou, dat, ja. dat, dat gaan we merken de komende ja. weken. Ik denk het ook. We <laughs> denken wat rust. Wat is het spoor toch rustig? Ja, ja. ja nou, dan ja. is het allemaal aan jou te danken. Dankjewel. Is goed. Prettige dag nog. Tot de volgende keer. Ja. Hoi. Hoi. 0800 1121. Marcel. Hoi. Hoi. Ja, die, die zit hier ook. Oh nee, dat ja. ben ik zelf. Ja. Oh, het is al drie minuten over half zes. Ja, geweldig toch? Ja, precies. Maar jij zit in de auto. De, ik ben heel erg uh, verschrikkelijk braaf aan het uh, truckereren nu. Ik heb net geladen. Kijk. En, uh, ik, uh, ik kan je wel vertellen dat ik uh, niet net uh, precies, uh, drie dagen weer eens de volle maan zie. En oh. dus straks ook het zonnetje. Dat mogen we hopen, hè? Ja, dat is echt een positief, uh, toch? Ik ga zo even de wandelman bellen. Die weet alles van het weer. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar ik weet niet... Uh... Ik weet niet wat voor weer het wordt, maar ik hoop dat hij, of het nou goed of slecht weer wordt, gewoon wel zegt dat het goed weer wordt. Want ik denk dat we allemaal ook die mindset een beetje nodig hebben. Nou, als je de afgelopen drie dagen hebt gezien, is het, uh, kan het eigenlijk alleen nog maar positief uh, zijn. Dat, dat uh, Een beetje wisselvallig zal het vandaag zijn, maar nou, dat het positiever is gisteren en neergisteren. Dat, dat is het mooie van al die regen. We zijn weer blij met een straaltje zon straks, in plaats van dat we allemaal lopen te puffen van wat is toch warm. Ja, precies. Ja, ja precies. Absoluut. Goed, en wat vervoer je vandaag? Ik hou eigenlijk de vergrijzing een beetje in stand. Ik voer alle grijze, zieke, zielige, noodruftige mensen van een hapje eten, zou ik maar zeggen. Oh, echt waar? Ben je het tafeltje-dekje aan het rijden? Eh. Nou, niet, niet, niet uh, zeg maar indirect. Dus, dus, dus ik, ik vervoer eigenlijk naar de grote keukens van de, van de oh. bejaardenhuizen en de, en de verzorgingshuizen. En uh, die, uh, die vormen dat om in uh, maaltijden die dan weer door tafel de dekje weer uh, aan, de, aan, de, ja, aan de bejaarden, de ouderen, de, de mensen die ziek zijn, uh, uitdelen, zou ik maar zeggen. Jij bent met goed werk bezig. Ik ben absoluut met goed werk bij je. Ja, dat is ja. dan weer... Uh, dat is ook nog weer eens even fijn om te Mies horen. Ik, uh, mis ik natuurlijk te laat komen. Want dan heb ik een uh, stuk geslagen rollator in mijn nek leggen. Dat, uh... Ja, ze kunnen agressief worden, hè? Ja, dat, <lacht> dat is wel lelijk, hoor. Maar daar belde je niet over. Waar belde je over? Nou, ik bel toch nog even over die, uh, over die, uh, die, die, die verdiepingen. Mm. En ik hoor zelf op de elfde etage... en nou dacht ik net gehoord hebben van... Dat er geen muizen liepen op de achtste etage, maar die zijn er op de elfde ook hoor. Ik heb er, vorige week heb ik er nog twee omgelegd met de bugs. Dus, uh... Niet is waar, loop je dan op de elfde etage een beetje met de luchtbugs op muizen te schieten? Absoluut. Niet waar. Ja hoor, dat, kijk, weet je, ze zijn, ik heb, ik heb uh, mijn kinderen die hebben, die hebben, die hebben kavia's <laughs> En dan ga ik altijd uh, naar mijn werk haal ik altijd wat gras. En uh, <laughs> dat vinden die muizen natuurlijk uh, geweldig op die elfde etage. Want moet je hoor, anders moeten ze al die etages naar beneden om grassofofficers te, ja, te halen en ze gaan via de leiding, uh, leidingssystemen gaan ze, komen ze toch die huizen binnen. En, eh, uh, dus dan ben ik, dan ben ik, dan ben ik lekker dan uh, we naar, naar de tv kijken of er even wat, en dan op een gegeven moment denk ik van, zo doe je, dat dan loopt er weer eentje, weet je wel, dus rot de bugs erbij en, uh, nou, dan hebben ze het heel even wachten. En, uh, nou ja, kleed, dan leg ik hem om. Nou, maar dan, ik, ik heb een gesprek met jou. En jij vertelt mij dat je eten vervoert voor tafeltje-dekje. En dan denk ik, nou kijk, dat is, dit is een goed mens. Dit is een vrachtwagenchauffeur. Hard aan het werk om zeven minuten over half zes. En dan, dan voel ik een zekere sympathie voor je. En dan, en dan ga je meteen daarna vertellen dat je met een luchtbox... van achter Jerry van Tom aanloopt en hem, en hem gewoon neerschiet. Ja, absoluut onlicht. Ja. Op de elfde verdieping, wat ik ook heel onverstandig vind. Ja, om kijk, in een flat met een luchtbugs te lopen te gaan schieten. <laughs> nee hoor, eigenlijk een luchtbugs is betrekkelijk ongevaarlijk, dus ja. uh, dat, uh, dat valt heel erg mee. Maar ja, kijk, muizen ongediert en ongedierte die, en die, die, die verspreiden ziektes en narigheid. En uh, ja, daar moet je gewoon zo snel mogelijk vanaf. En dat ik er wel een muizenval neer ga leggen, maar daar uh, dat lachen ze om, weet je. Dan horen ze achter de bank. hoor ik, uh, Ja, dat doen aan, ze wel, aan, uh, ja. Net de jerry, weet je... Ja, dan gaan ze elkaar ook bellen. Van, hé, dus is er is hier eentje, die zet de muis van hier. Ja, ja, dat, is, ja. ja. ja. Dus, dat gaat niet helemaal goed. Maar je moet horen waar ik eigenlijk voor bellen. Nee, maar ik... nog even Marcel. Oh, sorry, ja. Want hoe leg je dat aan je kinderen uit? Dat de cavias dat daar in het kootje zitten en dat daarnaast naast de muis ligt die jij net uh, naar de muishemel hebt geholpen. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik, ik zie een muis hier niet meer als, ja, als ongedierte. Kijk, een vlieg die sla je ook dood. Of, of, of die die elektriciteert met zo'n zo zo enge. met zo'n enge. zo'n waar zo'n batterij in zit. Dus, uh, nou ja. ja maar de stap van een vlieg naar een muis is iets groter dan de stap van een muis naar een kaafje. Ja, dat is waar. Maar goed, een, kijk, een kavia is. is, is, is, is uh, ja, dat is een beetje een, beetje een gezelschapsdier. En, uh, ja, een muis is toch een ongenode gast, vind ik. Goed. En, uh... nou, we, gaan, de, ja, we kunnen er lang of kort over praten, maar ik vind het, uh, ik vind het een raar praatje. Waar ja. belde je over? Een muizenval, een muizenval is natuurlijk ook lelijk. Ik bedoel, ja, dat is, dat is een soort waar Ik nog even leven, ook in een muizenval. Ah, ga op. In, uh... Dat is zielig. Ja. Ah, ja. ja. Maar goed, de elfde los van het hele verhaal had die mevrouw het niet over muizen, maar over spinnen. Okay. Die je ja, van mij wel. met alle liefde met een luchtbugs om het leven mag brengen. Ah. <laughs> <laughs> ik hou me vol. Maar goed, ja, de elfde verdieping, ja? Ja, nou, kijk, uh, ik, uh, ik heb vroeger heb ik wel eens uh, gehoord, en, en, en eigenlijk, uh, dat is dan bij die, die, die meneer van daarnet, met die, uh, die, die mooie termen: uh, ja. water wat stijgt, dat kan ook wel eens zakken. En dan noemen ze dat ook stijgen. En uh, om het nog om het, om het een beetje moeilijker te maken, uh, heb ik vroeger wel eens gehoord van iemand uh, dat uh, etages vanuit het dak uh, berekend werden? Ja. Dus niet vanaf de grond, maar vanuit het dak. Dus als men dan uh, op een, over een verdieping praat, dan is dat vanuit het dak berekend. Ja. Dus niet vanaf de grond, maar vanuit het dak. En dan praat je over een verdieping. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Want het, dat is, uh, komt een beetje overeen met het verhaal... dat ik gemaild kreeg van uh, een of andere taalzite. Dat het... Uh, uh, dat het Jij zegt dan uh, vanuit het dak... maar vanuit de zolder ge ge vroeger gerekend werd. Ja. ja, want als je ook, uh, als je ook naar, de, naar de huizenmarkt kijkt... en uh, die noemen we het ook uh, verdieping. De eerste verdieping, de tweede verdieping. En uh, ja, dan nog een... Uh, daarna nog een zolder inderdaad, die wordt dan apart benoemd. Maar ja, ik, ik heb me uh, ik, ik er vroeger wel eens over verwonderd hè? en dan vraag je dat aan een leraar. Of een, en uh, ja, dan krijg je dan, zeg maar, zijn, uh, ja wat hij dan weet, de, de, de tekst zeg maar, van ja, vanuit het dak gerekend. Ik, ja. ik, kruip trouwens, ik kruip trouwens even de tunnel in, dus mocht ik wegvallen, dan weet je dat ik uh, onder water ben. oh ja, nou doe wel voorzichtig onder water. Ja. Heb je zwembroek aan? Dus is uh, zwembroek aan, maar ja, ja. het, het water is wel lekker al. Dus, uh, ja. het lekker lekker water in de toedoen. Ja. We hebben een mooie zomer gehad, maar het, ja. is, het is, nou is het wel een uh, vroeg herfst, vind ik. Het is waardeloos. Ik, ik weet dat het goed is voor de tomaatjes en uh, andere uh, voedingsmiddelen, maar ik vind het toch... Uh... Maar goed, het kan nooit lang duren. Nee, is... Augustus komt eraan. Ja, Ik heb, ik heb ik, dat is misschien wel een leuke, leuke vraag daarover, want als je dan in de winkel komt... En je wil dan een dingetje met aardbeien kopen, dan schrik je je eigen het piep van de prijs. Want dan denk je van, nou, we hebben een prachtig mooi voorjaar gehad. En uh, ja, dan denk je van, ja jongens, hoe kan we dat nou dat het zo vreselijk duur is? De aardbeien? Ja, bijvoorbeeld. Noem maar eens de aardbeien. Maar uh, ik, ik vind al, over de algemene groenten vind ik ook erg duur. Ja, ik vind ook dat ze de groente en het fruit, dat ze dat goedkoper moeten maken. Wat? Dat vind is, ik echt, uh... want het is zo gezond. Ja, en ik, ik denk altijd, ik, heb liever, ik koop liever voor mijn kinderen aardbeien of uh, frambozen dan dat ik snoep voor ze koop. Ja. Maar je kunt, uh, je kunt zeven zakken spekjes kopen voor één bakje aardbeien. Absoluut, dat, absoluut. Ja. ja. Nou ja, dat vind ik. Ja, ik maak er altijd hele leuke dingen van. Ik, ik, ik, ik liep dan bij de bakker toverbrood snijden. Toverbrood? Ja, nee, ik, ik, ik woonde heel vlak bij een bakker, dus er is een meter of dertig bij een bakker vandaan. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk lelijk als je naar zaterdagmorgens je bed uitkomt en je ruikt aan dat vers gebakken brood. Ja, dat, ja. dat, dat moet je gewoon aan. Ja. En, uh, ja, en ik had wel eens een lastige eter. En uh, nou, ik zeg, weet je wat, ik zeg tegen die bakker, ik zeg, uh, is er die, die, die van mij die wil nog maar één brood hebben. Nou, is het dat is goed. Dus uh, ik zeg, sta jij, dat, je dat hele brood gewoon in plaats van in de breedte, in de lengte. Uh -huh. Daar maak je er toverbrood van. En dan maak je dus allerlei, hele allemaal kleine stukjes belegd maak je er dan. Dan hebben ze één brood en dan hebben ze een, brood, hebben ze dus een, steekje, een stukje met kaas en een stukje met... Ja, dan kun je dat helemaal, kan je dat versieren uh, met uh, de meest uiteenlopende, een beetje met aardbeien en uh, geweldig. Het is dezelfde man die met de geweer achter muizen aanloopt te rennen. <lacht> die laat gewoon toverbrood voor zijn kinderen maken bij de bakker. Het is, oh. Ik vind je een veelzijdig mens, Marcel. Ja, dankjewel. dankjewel. Nou, uh, voorzichtig in de tunnel waar je alweer uit bent. Ik spreek je vast nog wel eens een keer. Hartstikke goed. Doei doei. Oké, okay, heel Doeg ijs, doei doei. Doeg, doeg toverbrood, lekker. Waarom zijn aardbeien zo duur? Daarom hebben we nog even een nieuwe vraag terwijl we nog maar 16 uh, minuten te gaan hebben. Als het nog lukt om daar een antwoord op te geven, 0800 1121. John? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had een, uh, een, nog een wilde nog een aanvulling uh, geven over die programmaraad. Ja. En um, in, uh, ik woon zelf in Haarlem. Ja. En uh, daar hadden ze vroeger in Haarlem, dan kon je kiezen voor een basispakket of een to totaalpakket. Ja. En die basispakket dat houdde in dat je alleen maar Nederland 1, 2 en 3 had. Ja. En de uh, en de, ik geloof, TV Noord-Holland. Meer niet. Ja. En uh, dat was het dan. Maar die programmaraad, uh, die meneer, uh, die, uh, die dus in de uitzending had, ik vond gewoon dat hij alleen maar voor zijn eigen perogie zat uh, te kletsen. Yeah. Want ze zitten er alleen maar voor zichzelf en niet voor een ander. Want het is gewoon te ouderwets en te autoritair. Dat als je de mensen zelf zal laten kiezen en één keer per jaar of om de twee jaar een formulier toestuurt. Gewoon op een A4'tje. En de mensen kunnen dan aankruizen van uh, welke ik wel wil zien en welke ik niet wil zien. Nou, en de meest gekozen zenders, die worden gewoon gekozen. Hmm. Want nu is het alleen maar een autoritair klein groepje. Van een aantal mensen die beslissen over de, laten we zeggen, over uh, gemiddeld bijna 150.000 inwoners van Haarlem, ik noem maar wat, van de programmaraad. Die beslissen dan wat jij moet gaan zien. Nou, ik vind dat gewoon. Dat, dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Dit is gewoon. Uh, Zo'n bureaucratie. Dat is gewoon. Uh, ja, ik vind dat gewoon. Uh, ...eigenlijk niet meer kunnen in deze tijd. Het is gewoon, het is gewoon niet meer van deze tijd. Ik bedoel, het is gewoon weggegooid geld. Het is, het is gewoon van de gekken dat er maar een klein groepje mensen... ...beslissen over zo'n grote groep mensen wat zij dan maar moeten zien. Maar en dat is gewoon, dat geeft gewoon een verkeerd beeld. Maar het idee is natuurlijk, en daarom is hij dan ook namens de ouderen in zijn gebied, dat er gewoon dat er een aantal mensen in die raad zitten die allemaal een groep uit de samenleving vertegenwoordigen. En als je, als je formuliertjes gaat versturen, en mensen moeten formuliertjes terugsturen. Dan uh, komen De, de, de, nou ja, de ouderen is dan misschien een slecht voorbeeld. Maar je zou kunnen zeggen... de ouderen die allemaal misschien wat slechter ter been... en wat minder makkelijke uh, papiertjes even nog invullen... en weer terugsturen, die komen er dan bekijder af... Dan uh, jij die denkt van ja, ik ben er wel bij betrokken en ik wil bepaalde zenders hebben. Nee, en bovendien, nee. ik denk dat formulieren sturen en dan maar hopen dat er wat terugkomt. Dat dat duurder is dan, dan mensen die een nee, kleine vergoeding dat is, krijgen. Nee, oh. dat, is, dat is niet, niet echt uh, veel duurder hoor. Want je moet dat zo zien. Uh, de, tegenwoordig uh, heb je, hoef je niet alleen uh, postbusnummers te hebben. Dus dat er de mensen weer een postzegel moeten kopen. Je kan ook gewoon naar een antwoordnummer toe sturen. Ja, maar iemand moet dat het dat betalen er gewoon, hoor. Of dat het ge of dat het gewoon, uh, ge uh, laat maar zeggen, om de vier jaar, net zoals met de gewone gemeenteraadsverkiezingen, dat er dan ook gelijk wordt gevraagd bij het stemlokaal, uh, uh, dat je dan gelijk ook kan aangeven, ik wil die in die zender zien. Klaar. Ja, maar nou, dat dan, zouden... weet je het, nee, maar dan je zijn er dat... nog wel een paar dingen waar we dan over moeten stemmen. En dan gaat het hele stemmen, ik bedoel, ze kunnen nu al mensen bij hun haren niet naar de stembus krijgen over zoiets belangrijks als de politiek. En dan moet je ja. ook nog eens een keer gaan stemmen, op welke programma's je in je zenderpakket wil krijgen. En dan moet je gaan stemmen over welke uh, uh, uh, of het gemeentehuis een kunstwerk krijgt, ja of nee. En dan moet je gaan stemmen over of de supermarkt meer of minder aardbeien in de schappen gaat zetten. En voordat je het weet, ben je er drie dagen zoet mee. Ja, nou ik zou je zeggen, ik heb uh, zelf die situatie meegemaakt... dat je toch nog in Haarlem, toen de tijd, want in Haarlem zit UPC... Ja. En vroeger was, was dat niet uh, van U, UPC... maar zat dat, was dat gewoon uh, de gemeentelijke kabelbedrijf was dat. En die hebben dat toen verkocht aan UPC. Dus die hebben nu die positie dat zij nu kunnen uh, beslissen... wat er dus uh, uiteindelijk dus, uh, op de kabel komt via de programma raad uiteindelijk. Yeah. Alleen het is wel zo... Uh, toen kon je kiezen uit alleen 1, 2 en 3 of uit een totaalpakket. En uh, die uh, basispakket, die waar ik dus over spreek, alleen maar de Nederlandse zenders, mm. dan betaalde je toen de tijd, dat was nog in de gulden tijd, iets van uh, 6 gulden of zo, zoiets. Ja. En, uh, dus het was maar een klein bedrag. Dus voor mensen met een kleine portemonnee of mensen die, uh, laat maar zeggen, niet zozeer om het geld gaat. Maar gewoon het feit dat ze gewoon zeggen van, nou ik kijk bijna geen televisie. Is dat gewoon heel praktisch om dan gewoon niet gedwongen te zijn dat je nu uh, alleen maar de keuze hebt uit een totaalpakket of helemaal niks. Of ik bedoel alleen analoog. Want in Haarlem uh, heb je nog wel analoog. Dus laat maar zeggen dat je niet uh, per se dat kastje hoeft. En dan heb je zoiets, ik meende iets van 33 of 32 zenders. Ja. En neem je dus, laat maar zeggen, die digitale zenders, nou ja, dan heb je er, ik denk, misschien wel 60 of zo of, of, of iets meer. Maar ja, daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd in, want ik kijk zelf praktisch bijna, ja, zelden of nooit televisie. Het enige wat ik kijk uh, is... Uh, het 8 uh, en uh, en ja, Joost Prinsen van uh, mes op mes op tafel, dat vind yeah. ik een leuk programma. Yeah. En en, en en en verder kijk ik eigenlijk niks. Ja, en twee voor twaalf en per seconde wijze. Maar nou ja, maar, maar dat, eigenlijk... heb je, dat heb je altijd. Dus eigenlijk hoef jij je er helemaal niet druk over te maken. Nee, maar. En toen, en toen gingen ze het in Haarlem, gingen ze het uh, afschaffen, die basispakket. En toen ja. zei ik een keer, uh, was ik naar de UPC centra gegaan in de Grote Houtstraat, want daar zitten ze. Oh daar? Ik zei. Ik zei. Ik zei nou, ik zeg ik, uh, ik wil heel graag. ...alleen uh, een basispakket te hebben. Nee, zeggen ze, dat kan niet meer. Toen zeg ik, nou, ik zeg, dat is, uh, dat is lekker. Ik zeg, daar ben je mooi klaar mee. Dus je bent nu gedwongen om een to uh, totaalpakket te nemen van het analoge pakket. En dat kost je nu 14 of bijna 15 euro, zoiets. Yeah. Yeah. Als het niet iets meer al, al is geworden. Nou ja, en dan euh, heb je automatisch heb je dan je telefonie en je internet en dan betaal je dan alles in één pakket. Heb je dan euh, bij elkaar samen. Maar ja. dat schiet allemaal niet op. Maar je kan dus niet meer kiezen uiteindelijk uit een uh, uit een minimumpakket. Laat me zeggen enkele dan alleen één, twee en drie. Want dat is niet meer. Maar en dat vind ik gewoon heel jammer. Dus ze zetten je gewoon voor een gedwongen feit en en en, en dan zeggen ze ja. Uh, dit is het, en, uh, en anders uh, kies je maar niks. Nou, en, en, en, en dat van die beslissing van die programmaraden, nou, ik vind dat gewoon um, niet meer van deze tijd. En ik vind dat gewoon, dat, dat moet je gewoon uh, uh, eigenlijk afschaffen. Het is gewoon. Uh, je moet het gewoon die beslissing overlaten aan de mensen zelf. Ja, nou, ik, bedoel, ik vraag me af of dat mondig... haalbaar is. Ja, nee, mensen zijn helemaal niet allemaal even mondig. Dat is. Uh... Ja, nee. Zitten nou, wij ja, nu heel bedoel... mondig tegen elkaar te zeggen? Nee, maar, dat, maar, maar ja, los daarvan uh, denk ik ook van ja, er zijn toch belangrijkere dingen. Dit duurt tot 2015, hoor ik net. En ja. dan, dan kijkt er toch niemand meer analoog, behalve jij. Ja, nou ja, als het aan mij had gelegen als ik uh, als ik alleen al, alleen was geweest zonder partner, dan had ik zelfs helemaal geen televisie gehad. Nee, dan hadden ja. ze gezegd, uh, ben je lid van de SGP of zo. Ja, precies. Ja, dan <laughs> krijg je meteen dat stempel hoor. Ja. ja, dan denken ze, dan denken ze dat je dat je, dat je zo bent. Maar de, ik zeg, maar ja goed, ja, ik, ja, je houdt van televisie kijken of je houdt niet van televisie kijken. Nou ja, het interesseert mij helemaal geen bal. Nee, nou, als je maar lekker naar de radio luistert. Ik ja, moet nou, dat, door, maar ik bedank ik. je voor je bijdrage. Ja, ja oké. Okay. En um, succes ermee. Ja, oké. Okay. <laughs> Doei. Dag. Hoi. Ja, het is tenslotte alweer... Uh, um, eens even kijken. Jeetje, het is alweer uh, acht minuten voor zes. Dat betekent dat ik alweer bijna weg moet hier. Maar ik ga niet zonder de volgende man gesproken te hebben. Zeg ken jij de wandelman, de wandelman, de wandelman. Zeg ken jij de wandelman, die traint voor de Vierdaagse. Niemand minder dan Mark, hij is de wandelman. Vorig jaar uh, deed hij mee aan de Vierdaagse en dit jaar weer. En dan gaat hij in training en dan is hij vaak op vrijdagochtend al aan het wandelen. En uh, in dit geval is hij niet in training, want hij heeft een rustdag zo vlak voor de Vierdaagse. Maar ja, de hond moet wel uitgelaten worden, dus hij is toch wakker. Mark, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik was er vannacht om drie uur al uit. Want toen uh, was Stormal aan het beneden. Ik denk, nou, wat zullen we nou krijgen? Maar hij was aan de diarree. He, fijn. Dus, uh, ja, nee, maar hij... Ik ben uh, zo blij iets. dat jij alles met me deelt. Ja, nee, dat maakt verder niet uit. hoor. Nee. Hij, hij meldt zich dan en dan ga je naar buiten. En dan is het goed, hoor. Maar ik ben er nu weer even uit aan het lopen. En inderdaad, hij gaat een paar keer zitten en uh, er is iets met zijn maag hier aan de hand. Maar goed, dat is helemaal goed. En hij zit nu ook gasten te eten, dus dat is ook een teken dat, uh, dat er wat met de maag aan de hand is. Heb je hem iets verkeerds gegeven? Nee, dat Ja, goed. Je weet dat we hier in het buitengebied wonen, dus uh, er liggen allemaal paardenpoep, uh, van alles en nog wat ganzenpoep. Dus ja, er zit wel eens een keer wat tussen. Maar je uh, weet, de mensen de... zijn net wakker. Het is uh, zes minuten voor zes. De mensen die nu luisteren, die, uh, die zitten met pijn en moeite in een croissantje naar binnen te werken. En dan ja, kom je met maar... dat soort vieze verhalen. Maar ah, goed, ik denk dat uh, de mensen op de camping wel een beetje, die zijn nu ook al wel wakker hoor, door het waterhozen en gultjes graven en, oh, en het is te leeggegooid. Ja, oh, ja, het is wat daar zit. Ja, dat is heel ah, goed, verdrietig. Kun jij je nog, jij je nog uh, weken geleden herinneren dat het zo heet was en dat de mensen smachten om water, hemelwater? Daar hoor je niemand meer over, hè? Dat iedereen zat ja, te puffen. Het is veel te warm, het is veel te warm. Ja, maar het, dat is het probleem, als, je, als jij uh, vier weken zon hebt en je hebt drie dagen regen, dan beginnen ze dan weer te zeggen: Nou, die regen, dan is ook niks. Is ook zo. Ja, dat zijn ze gauw vergeten. Maar, uh, maar uh, Astrid, ik weet niet, heb jij vanavond nog wat te doen? Vanavond? kun je vanavond, kun je vanavond gaan genieten. Nou. Dan zou ik rap, uh, als je klaar bent, even naar de winkel gaan, een barbecue pakketje halen. Echt waar? Want Het kan vanavond zo zijn dat je nog lekker bij, bij uh, 20, 21, misschien 22 graden in de tuin zit of uh, waar dan ook. En nog even kunt barbecue. Mark? Ja? Het, is het ik echt waar? Ik ben gewoon wakker hoor. Ik loop hier lekker. Ja, maar nee, is, is het wel... in het hele land mooi weer of alleen nou, bij ja, mij in goed. kampen? Uh, het is nu zo. Ik sta nu achter een herretje, mij door omdat het toch nog wat mot regent. En uh, je ziet ja. uh, globaal over het noorden, midden van het land, weer motregen trekt naar, naar Duitsland weg. En vanuit het zuidwesten, ja, waar wordt het anders? Het is zondag in Zeeland. Gaat de bewolking openbreken als het. En dan krijgen we een hele, hele aardige dag hoor. Na, na het verloop van de ochtend, de middagperiode, de avondperiode. En morgen vroeg is dat ook nog het geval. Maar ja, dan morgenmiddag gaat het weer helemaal de verkeerde kant op met oh. het weer Dan wordt het slechter. En, en zondag wordt het ook slechter. En oh. ja, eigenlijk eh, volgende week ook. Wordt het ook slechter als je... duizenden mensen gaan wandelen. Je maakt me even vrolijk en dan duw je me weer de put in. maar, ja, maar je weet, ik ben altijd eerlijk. Ik kijk ja. niet andere dingen gaan vertellen. Dat ja, het heel vervelend. Ja. Dat, uh... Maar het is voor hey. jou het vervelend, want, je, want het begint. Het, het grote wandelen begint. En ik, uh, ik zag je al even op Twitter zeggen van... Waarschijnlijk is er in de, tijdens de start nog een... Een, een, een, een droge nou, periode, Vier, ja. vijf ja. minuten dat het droog is. En dan, uh, <laughs> dan begint het. Ja, en nou, dat, je... dat is... De... Dat is denk ik dit jaar het grote euvel. hadden we andere jaren, het verleden jaar ook, van, van de warmte. Van de hit, en, uh, ja. En, en dit jaar, ik had het met er ook al even over, zal het probleem zijn van schurende voeten door vocht, uh, natte, natte voeten, natte sokken, natte schoenen. Ja, dat, dat kun je niks aan de goed volhouden, maar dan ga je voet ook wat tegenwerken. Dus ik denk uh, dat we dit jaar indien, als die regen allemaal doorzet, zoals de het gisteravond uh, lieten zien, ik ga zo meteen nog even kijken naar de ochtendkaarten, ja, ja dan is dat het grote euvel, denk ik. En, uh, en de mensen, hoe, hoe sterk is het geestelijk, uh, geestelijk van boven, als jij, uh, nou ja, het zal niet de hele dag achter elkaar regenen, maar als jij uh, met, met ponchos, capuchons, en weet ik veel wat ze allemaal aan doen, loopt, en je bent wat naartoe Hoe is het humeur? En ja goed, de mensen aan de kant, die, die normaal, uh, wat een feest is uh, in ieder dorp, hoeveel mensen staan. En, uh, ja, het geestelijke in uh, je moet ook een beetje sterk zijn dit jaar. Dus ik ben benieuwd hoeveel uitvallers uh, er zijn. En uh, kijk, het kan met mij ook gebeuren hoor. Uh, maar goed, ik ga hem sowieso wel uitlopen, ook al is het één blare partij uh, onder mijn voeten. Dat, uh... Dat zien we wel. Maar ik denk dat dat het grote euvel wordt. Sowieso niet te hitte. Kijk, de temperaturen zijn wel goed. Die, die zijn de hele week zo rond de 19, 20 graden. Dan kan ik hier een dag tussen zitten dat het misschien wat minder is door de intensiteit van, van de regen. Maar voor de rest uh, zal dat het euvel zijn. En oppassen. Want als het warm is, dan drink je wel veel. Maar als het dit weer is, ja, dan zijn de mensen ook geneigd om te denken... Oh, het valt wel mee. Ik hoef niet zoveel te drinken. Dat moet je dus juist ook met vochtig weer. Oké, okay, eh, dus doen. denk erom met je mond open lopen. Dat sowieso altijd, ja. Okay. En, en goed ademhalen, dan komt het allemaal wel goed. Veel plezier, Mark. Ik spreek je volgende ja. week. En dan ben jij aan het lopen, die Vierdaagse. Ja, nou, je mag me ook straks om twee uur wakker maken, hoor. Dat, Dat is, doen we. Daar moet ik de toch uit eten, wassen, scheren, eten. En dan, dan gaan we lopen uh, op vier uur. Dus uh, Ik heb er zin in, in ieder geval. En, en duizenden anderen met me. Uh, we hebben ervoor getraind. en een pompio over en het komt allemaal goed. Volgende week twee uur spreek ik je en dan hoop ik dat jij en ik ook wat zonnestralen hebben gevangen. Uh, ik zou kijken ik, uh, of ik daar al wat tussen brand ben door de zon uitzet. Ik hoop het. Dag Wanderman! Goedjes, fijne uitzending nog. Doei! Dit was nachtzuster Doei. voor vannacht. Volgende week zijn we er weer. Tot dan, dag!